7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Heck en Tim Overding. En in die Radio 1 Sportzomer straks een documentaire over sporten in de gevangenis. En eh, ook Jeroen Wilaart zijn laatste bijdrage aan de Tour de Tour de France, gewonnen door Bradley Wiggins. Eerst het nieuws van de NMS Juri Stubinski. In Utrecht is een deel van de wijk Kanale-eiland afgesloten omdat er asbest is gevonden. Een flat met 48 woningen wordt ontruimd asbest kwam maandag vrij bij het renoveren van twee flatwoningen... zegt lokale burgemeester Isabella. Mietros heeft na aanleiding van de eerste signalen de eerste metingen gedaan... en de woningen direct onder de dakplaat waar dat speelde uh, laten ontruimen. Vervolgens hebben ze ook nog nametingen gedaan. En een van die metingen uh, is gisteren gebeurd. Die uitslag is uh, vanochtend in de loop van vanochtend bekendgemaakt... En dat was ook reden om te zeggen, van, er hey, is wellicht meer aan de hand... en het is ook goed om daar direct actief op te handelen. Automobilisten mogen de Laan niet in... en bewoners van andere flats hebben het advies gekregen om binnen te blijven. RTV Utrecht doet dienst als calamiteitenzender. Ruim 156.000 mensen hebben dit weekend een bezoek gebracht... aan het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Het waren er 4.000 meer dan vorig jaar. Vandaag was volgens de organisatie een record met 65.000 bezoekers...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 en wilde met zijn boot aansluiten op de elektriciteitskast. Door nog onbekende oorzaak kwam hij onder stroom te staan. De schipper ligt met ernstige letsel in het Maastadziekenhuis. In Ter Apel in Groningen zoekt de politie met inwoners... naar een boa-constrictor. De wurgslang ontsnapte gistermiddag uit een woonhuis. De boa-constrictor is ongeveer 2,5 meter lang. De politie roept inwoners van Ter Apel op... om alert te zijn en uit te kijken naar de slang.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 Het weer, vannacht plaatselijk mistbanken. Morgen overdag opnieuw zonnig. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het Zuidoosten. De dagen daarna blijft het warm en zonnig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En u kunt ons volgen op de radio1.nl. Dan kunt u tijd voor tijd daarin voorspellen hoe laat de winnaar van het criterium van Boksmeer... ook belangrijk morgenavond over de finish komt. En daar kunt u een heel mooi horloge mee winnen. Maar dit uur volgen wij ook gewoon het actuele nieuws. Hier zijn Tom van Vathek en Tim Movedik. En dat is bijvoorbeeld dat een uur geleden het ultimatum verliep... aan tankopslagbedrijf Otchvel. Het bedrijf moest een aantal tanks leeg... omdat de blus- en koelvoorzieningen bij het bedrijf niet in orde waren. De Milieudienst Rijnmond legde Otchvel vrijdag deel stil... vanwege het gevaar voor de omgeving. Vijf tanks mochten niet meer worden gebruikt... voor de opslag van hoogst brandbare vloeistoffen. Drie waren al leeg en de overige twee moesten snel leeggemaakt worden. Ik ga erover praten met, eh, Dirk Jan van de, met sorry, directeur Jan van der Heuvel... van DCMR, de Milieudienst Rijnmond... Goedenavond. Goedenavond, meneer um, Is het ze gelukt om op de tijd de tanks leeg te maken? Bijna. Alle tanks zijn leeg op 1A en die zal in de loop van de avond leeg zijn. En uh, de, waar gaat zo'n inhoud dan heen? Want het moet naar een veiliger omgeving, neem ik aan. Ja, dat, ze hebben de inhoud van de tanks die leeg moesten in, in schepen getankt. En, uh, dus dat is... Uh, en die, uh, die worden ergens neergelegd, totdat het weer veilig is. En de maatregel die u heeft opgelegd, dat is niet een alledaagse, hè? Want vaak waarschuwt u eerst of gaat u eens praten of geeft uw bedrijf de tijd. Dit was echt een situatie waarvan u zei, hier moet nu wat aan gebeuren. Ja, het vloeit eigenlijk voort uit een, een, een grote controle die we in maart hebben gedaan. Toen zijn er twijfels gerezen over de betrouwbaarheid van de, van de brandvoorzieningen en de koelvoorzieningen. Die moest allemaal getest worden. Nou, Daar was men mee begonnen... Wij zijn toen ook bij de test te kijken en uh, ja, toen bleek toch dat er meer aan de hand was dan we dachten. En toen hebben we gezegd, uh, nu is het uh, nu is afgelopen, nu uh, hebben we geen vertrouwen meer en uh, die tanks moeten leeg. En uh, nou verliep die deadline officieel om zes om uur. U zei het is nu bijna, bijna gedaan. En, en dan, hoe gaat het dan verder? Moeten er dan eerst allerlei voorzieningen aan die tanks voordat deze vloeistof er weer in mag? Ja, betekent dat, uh, kijk, doordat tanks leeg zijn, kunnen ze ook worden getest als ware er een brand. He, dat kun je eigenlijk alleen doen als het leeg is, want je gaat er een heleboel schuim in spuiten. En dat kan natuurlijk niet als er spul in zit. Dus uh, dat is nu de volgende stap, dat men, uh, dat men live gaat testen, zoals dat heet. Dus echt een, uh, een brand naspeelt. En dan uh, wordt gekeken of het systeem het houdt of niet. En als het niet houdt, moet het gerepareerd worden. En als het gerepareerd is, dan uh, kunnen de tanks weer gebruikt genomen worden. En kan het bedrijf dan ook weer uh, opstarten? Nou, in principe wel. Als natuurlijk alles, alles voor elkaar is, dan, uh, dan, kunnen ze, dan kunnen ze een productie ervatten. Uh, wat er natuurlijk nog wel bij komt, is uh, dat we hebben nu bij vijf tanks geconstateerd uh, dat, het, uh, dat het zo is. We hebben ook gezegd, er staan daar uh, in die hoek van de terrein meerdere tanks van, dezelfde, van hetzelfde bouwjaar, hetzelfde materiaal. Ja. Dat ook die de komende week moeten worden bekeken. En als blijkt uh, dat ook daar voorzieningen niet op orde zijn, moeten ook die tanks leeggehaald worden. Bent u verrast door deze constatering? Nou ja, toch wel een beetje. We zijn al maanden bezig met dit, uh, met dit bedrijf. En uh, wat ons toch wel verrast is dat wij steeds dingen moeten vinden, wij als overheid, die het bedrijf kennelijk niet zien opgevallen of uh, niet erg genoeg wordt gevonden. En dat is wel een heel belangrijke reden geweest om te zeggen, het krediet is nu echt helemaal op. Ik proef daarin het woord nalatigheid. Ik denk, ik denk dat een bedrijf van deze omvang, met deze statuur, moet ervoor zorgen dat, een, dat de spullen tiptop zijn en dan is een brandvoorziening en een, en een, en een, en een koelvoorziening. Dat is wel het eerste bij en denk dat dat gewoon goed moet zijn. En wat gaat er dan behalve het leegpompen van de tanks en het testen van de tanks de komende week gebeuren? Kan dit bedrijf rekenen op een boete, op een vervolging wellicht? Nou, ze, ze moeten al veel boetes betalen. Er liggen al verschillende dwangsommen op, Ze hebben zo'n bestuursdwang. Het eerste moment is nu weer 1 augustus. Dan moeten ze van 80 tanks op het terrein aantonen dat die, dat die veilig zijn. Uh, dus daar gaan we de komende weken naar kijken of dat, zeg maar, of ze dat gelukt is. En als dat niet lukt, dan, uh, dan, zijn, ze, dan zijn ze veel boetes verschuldigd, ja. Directeur Jan van den Heuvel van de Milieudienst Rijmond. Ik ga u danken voor uw toelichting. Graag gedaan. Dank u wel. Goedenavond. Dag. Guinness-Flint met de gedachte die ons allemaal is begrijpt When I'm dead and gone. Radio 1, Sportsomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Sporten nabij doen, wanneer en waar we ook willen. Dat geldt niet voor mensen in de gevangenis. Lara Stek was benieuwd welke betekenis sport krijgt als je zit opgesloten en hoe sportinstructeurs daar met sportieve gedetineerden omgaan. Ze bezocht de koepelgevangenis in Haarlem, een huis van bewaring. En daar sprak ze met trainer Wendel Hato en een afgetrainde gedetineerde. Dit is het leukste moment, want hier begint je dag. Je pakt Twee van de belangrijkste dingen die je nodig hebt, dat is je piepen en je sleutelbos. Daar begin je dag mee. Dus je gaat, ik zeg het, ik ga naar mijn jongens. En aan het einde van de dag hang je het weer op. En dan denk je van, hé, hey, ik heb weer een mooie werkdag kunnen afsluiten. En morgen gezond en blij weer op om naar je werk te gaan. Wendel Hato is sportinstructeur bij de Koepelgevangenis in Haarlem. Hij verzorgt trainingen voor mannelijke gedetineerden die hier een afwachting zijn van hun proces. Misschien horen mensen dit en niet denken, hè, zijn toch criminelen of zijn dat? Nee, het zijn voor mij mensen en van 80% weet ik niet eens waarvoor ze zitten. En dat is voor mij niet belangrijk. Als we samen de koepel inlopen lijkt het alsof we een overdekt stadion betreden. Op de vloer in het midden is een sportveld getekend. Daaromheen vier doorlopende rijen met honderden cellen. Ook de jongens die op dat moment zeg maar, buiten een zeil zijn, hebben geen sport. Maar vanuit een andere invalshoek zijn ze dan de toeschouwers van het voetbalwedstrijdje, om het zo te zeggen. Via de koepel lopen we naar het rechthoekige achtergebouw, De Vest. Daar zit gedetineerde F. Zijn naam en de reden van de hechtenis mogen niet openbaar worden gemaakt. Alles goed? Einde rustig man. Ja, datje. Nee, momenteel zit ik al drie maanden hier. In die drie maanden heeft EF zich door goed gedrag opgewerkt... tot assistent van Wendel en zijn collega's. Een prettig baantje voor degene die van sport houdt. S'morgens ga je werken. Half twaalf ga je eten. Half één ga je naar de lucht. Je hebt een uur lucht. Daarna volg je je programma. Het kan zijn dat je hebt recreatie je hebt crea. Uh, sport twee keer per week. Uh, 45 minuten per week. So. In mijn geval... Dus ik ben een sporthulp, dus ik kan de hele dag sporten. Dus alle tijden dat ik heb uh, mijn werk kan ik sporten. Nadat ik mijn werk afmaken kan ik sporten. Ja. Ja. Ik kan niet tennis. Ja. Ik, ja. <laughs> ik heb daar twee linken aan. Dus ik kan niet tennis. Ja. F kan er wel niet tennisen, fitnessen dat kan hij wel. En dat doet hij het liefst iedere dag. Dat heeft een cruciale functie voor hem. Als je te sport, sporten, heb je geen tijd om na te denken in andere dingen. Weet je, of negatieve dingen. Dus Je blijft de hele dag sporten, je blijft moe. En wanneer je moe bent, ga je slapen. Dus je hebt geen tijd voor andere dingen. Maar als je doet niks... Weet je, die mensen... Niet iedereen kan zijn bijvoorbeeld positief met zijn gedachtegang. Dus er zijn mensen die beginnen om negatieve dingen te kunnen denken, weet je. Maar ik heb gewoon helemaal maar tijd om te denken in mijn werk en in mijn sporten. Kijk, zolang jullie niet verliezen, in het rood is het goed. We verliezen niet kracht. In principe staat sport hier binnen bij ons, de werkzaamheden die we doen... als een stukje ontspanning en zoals ze zo mooi zeggen, stressregulatie... Maar wij gebruiken ook een sport om mensen te laten zien. Ook via sport kun je samenwerken. De sport is niet alleen maar ontspannen en een stukje prestatie kunnen leveren. Maar voor mij, daarom is het ook mijn brood, kun je heel meer uit sport halen. Het samenwerken, het leren accepteren ook dat je iets niet kan. Als ik niet een goede volleybalder ben, misschien ben ik wel straks een keertje een potje voetballen. Een van degene zeg maar, die de toon kan aangeven. Ja, want eerder kan ik niet voetballen. Nu kan ik voetballen toch? Hij komt steeds beter, Hey, Alles goed? Ja, rustig, man. Samen met F loop ik naar zijn cel. Een kale ruimte van ongeveer 11 vierkante meter. Zo te zien, mijn kamer hier. Ik heb een luisteraar met mijn televisie erop. Met een ventilator. Ik heb een toilet hier. Een washaantje. Mijn ijskast, Mijn winkeltjesdingen hier erboven. En in het keuken, een zogenaamde keuken met een waterverwarming. Ik zie hier ook een tijdschrift met een enorme gespierde man. Ja, zo word ik worden, straks. <laughs> zo. Is dat het voorbeeld? Ja, ja, ja, dat is het voorbeeld. Iedere dag dat ik, voordat ik naar de sportzaal ga, kijk ik graag naar die, naar die gespierde man. Dan ga ik daar naartoe. Maar is het wel zo'n goed idee om de gedetineerden zo hard te laten trainen? Want Wendel en de andere gevangenismedewerkers moeten ze nog wel de baas kunnen blijven. Voor mij mogen de mensen zo gespierd mogelijk worden. Het gaat er meer om bij ons, de, meest, de beste medewerkers hier, iedereen. Je probeert gewoon de mentale aspect. En ik zeg heel eerlijk, uh, ze zeggen niet voor niks soms hoe groter de boom, hoe harder die kan vallen. Dus terug naar de spiermassa. Je kan net zoveel spiermassa hebben als je denkt te mogen hebben... Maar in een confrontatie denk ik dat wij allemaal hiervan uitgaan... de benadering, hoe ga je met mensen om, hoe ga je humaner met mensen om... hoe ga je eerlijk met elkaar volgens de regels. Dus dat is in spiermaassen voor mij het allerlaste op het lijstje... waar ik dan zou gaan opletten. Kluts, kluts, twee keer, punt. Ja, ik vind het wel. Wij gebruiken sport ook soms om te kijken hoe gaat iemand om met regels... Maar laten we eerlijk zijn, de meeste jongens hier hebben niet gekozen om een deel van mekaars vriendschap of groep te zijn. Dus ook daarin zit de uitdaging van, om het zo te noemen, van hé, hey, ben ik de leider of ben ik een subleider? En ik begrijp het, bij ons zijn ze vrijer, dus dan ben je meestal zeg maar, een soort koning. Maar met mijn jaren ervaring draai ik het juist om, als je bij mij denkt de aardige jongen te zijn, dan verwacht ik ook binnen de spelregels die we hebben en die hanteren we heel strak. ...dat je ook op de afdeling je normaal gedrag naar mijn collega's doet. In de sportruimte is nu het personeel aan het trainen. Om toch een beetje fit te blijven. F draagt een oranje t-shirt met de grote letters Sporthulp. Net als de jongen naast hem. Maar die wordt morgen overgeplaatst naar een andere gevangenis. Hij is een goede vent, maar hij moet weg. Dus dat is ook in het systeem toch? Ze zitten samen achter twee grote wasmanden. We zijn net klaar. Die kleren aan de vouwen, Nu gaan we ze brengen bij vest en bij koepel. Het zijn alle pakjes waar de gedetineerden in sporten? Ja, dit zijn die uniformen die ze gebruiken. Die shirts, die korte broeken en die vestjes. En ook schoenen zijn daar. Ik moet zorgen voor kleren wasen. Ik moet de fitness schoon houden. Soms help ik ook met de fitness, die andere gedetineerden. Ik moet gewoon een voorbeeld zijn... In een andere zin, ik moet een voorbeeld zijn voor die andere gedetineerden... opzichte van de, van de bewaarde. Laten we zeggen, ik neem, ik noem het zo, een bruggetje... tussen de gedetineerden en die, en die sportmeester. En lukt dat goed? Ja hoor. Waarom lukt het? Want ik begrijp die gedetineerden... en ik begrijp die andere man. Dus ik, ik altijd gooi altijd een beetje water in de twijn en het gaat goed. <lacht> ja. Ik durf je te zeggen, ik werk hier bijna 25 jaar... Er zijn situaties geweest dat het dreigde te escaleren, dat ik of een van mijn collega's niets hoefde te doen, maar onderling was het geregeld. Want één ding willen ze niet dat je aankomt, dat is hun sportmoment. Dus als iemand dreigt het sportmoment te doen, laten we zeggen dat het niet doorgaat, nou, dan zie je wel hoe snel sommige mensen wel uh, naar voren treden en laten we gewoon doen. En wie heeft dat heb bepaald vandaag? Dennis, zeker. Hier. Oh, hier. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wij hopen dat de sport ook een spiegel is van hoe je als mens je leven straks wil oppakken. Dus ons taak is niet alleen van hier, we hopen een bijdrage te kunnen leveren. Hoe de persoon in zijn totale plaatje naar zijn eigen leven straks wil kijken. Je moet gewoon rustig zijn, gedraag je goed, alles komt goed op een dag. Misschien geen één of twee maanden meer dan ben ik weg. Ja. En waarheen? Dat is bij mijn kinderen er zijn op mij op te wachten. Prachtige documentaire van Laura Stek... met Wendel Hato, de trainer in de gevangenis. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Met Tom van dek en Tim Overdiep. Do you want to go to the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 Maar ja, hoe zou het mogelijk zijn als Fintje uit Central London? Going back as a child watching the Tour de France as a kid on telly and that from the age of 10, 11, 12, all through the indring years and dreaming that one day you would win the Tour and but never really, really imagine, you know, at that age thinking, well, what what chances, that, you know, kid growing up in Central London, is he ever going to win the Tour? Hij nuchter om bezig te zijn met een legende. Toch zal die dat zijn vanaf vandaag als eerste Britse Tourwinnaar. Ach, beseft hij in zijn leven zijn er maar 15 winnaars geweest. Het is wel speciaal. Maar de eerste Engelsman, dat waren toch Robert Miller en Tom Simpson. Hij kon niet denken dat hij beter zou zijn dan hen. In my lifetime, 32 years, zijn probably only been 15 winners of the tour, so dus it's not like it changes every year. Changes. And um, it's a very special list, you know, to be on.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 Hij is maar gewoon Bradley Wiggins, die ook elke dag naar het toilet moet. Ja, so yeah, gewoon I mean, I mean, uh, Bradley Wiggins. Ik ga elke dag naar het toilet, like net als you know... Nice, de Dauphiné en de Tour winnen in één jaar, dat is toch wel wat. De winnaar van Nice, Dauphiné en de Tour in hetzelfde you know? jaar, zal hem niet veranderen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 And, and respect for being good at something, and just seeing what it means, what you achieve in something like sport, can mean to so many people. At the end of the day, it's just sport, and I don't think you have to lose any sense of that. You know, there'll be more winners of the tour in the future, and yeah, it's just um, it's great, you know. Dat was hem nog een keer vandaag in de toekomst, hoor. Maar ongetwijfeld ook nog wel eens langskomen. Bradley Wickens, de Tourwinnaar. Heeft u nog vragen over de Tour? Uh, Grijp dan uw kans, want vanaf acht uur is in de Sportszomer vanavond Sebastian Timmerman te gast. Sebastian Timmerman die zat er op de motor. Ja, hij komt ook vertellen over zijn Tourbelevenissen. Afgelopen jaar heeft hij voortdurend. Prachtig, op die motor, met name bergaf is een vak op zich. En hij beantwoordt ook al uw vragen. Die kunt u twitteren naar hashtag R1 Sportzomer... of mail naar sportzomer.radio1.nl. Al uw vragen kunt u terecht, want Sebastian Timmerman... is de hele avond de gast in de Radio 1 Sportzomer. En zodra ik naar half acht heeft Margreet Rijntjes veel vragen... voor haar gast in de zomerse ontmoeting van deze Radio 1 Sportzomer. Margreet, goedenavond. Ja, je, je hoort er al, Tim, of niet? Uh, ja, nou, ja, en ik liep er tegen het lijf, gast, okay. uh, zojuist. En ze zei, herken jij mij niet aan mijn Utrechtse accent? Ja, wat Ik moest daar het antwoord op schuldig blijven. Goed, voor de mensen die nu luisteren, die denken, waar hebben ze het over? Uh, ik heb straks een zomerse ontmoeting met deze dame. We hadden niet verwacht dat Beb Lagebek zou komen vanavond, hè? <laughs> Hoi, hoor, Beb Lagebek is er altijd bij als het feest is, <laughs> Ja. Comedienne Tineke Schouten, hè, als Beb Lachenbek. En er is natuurlijk Leni van de Takkenstraat, die Utrechtse typetjes. Tim zei het al. Maar uh, Tineke Schouten, die zingt ook hele mooie, prachtige liedjes. Hele, uh, ja, zachte en zelfs geëngageerde liedjes. En daar gaan we het zo over hebben, na okay. het nieuws van half acht. Ze zit hier al tegenover, maar helemaal klaar ervoor. Maar we gaan eerst luisteren naar het, uh, het nieuws met Juri Subniewski. In een deel van de Utrechtse wijk Kanale-eiland is een noodverordening van kracht, omdat er asbest is vrijgekomen. Een deel van de wijk is afgesloten, niemand mag het gebied in en wie er woont moet binnen blijven en ramen en deuren dicht houden. Een flat met 48 woningen aan de Stanley-laan in Kanale-eiland is ontruimd. De bewoners werden eerst opgevangen in een sporthal en konden daarna naar een hotel. Het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft dit weekend ruim 156.000 bezoekers getrokken. 4.000 meer dan vorig jaar. Vandaag was volgens de organisatie een recorddag met 65.000 bezoekers. En op een strooiveld van een crematorium in Appingedam hebben onbekende vernielingen aangericht. Monumenten, beeldjes en bloemen zijn kapot gemaakt. Volgens uitvaartverzorger Jarden is er ook een beeldje in een sloot gegooid... Jarden heeft aangifte gedaan. De uitvaartverzorger vindt het moeilijk om te zeggen hoe groot de schade is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zomerse ontmoetingen. Hier is Margeet Rijntjes. Ja, goedenavond. Vandaag in de Sportzomer op Radio 1 een zomerse ontmoeting met comedienne Tineke Schouder. Goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Al 30 jaar staat u in het theater. Ja. Um, 20 u, verschillende zo zomers. netjes. Je, ja, liever ja, je? Ja, natuurlijk. Je. Gewoon je, ja. Goed. <laughs> uh, vanavond zit je hier? Ja, ja. ja. Zo'n Sportzomer. Ooit eigenlijk geïnspireerd geweest tot typetjes door sport? Um, jongen, jongen, ik zal ongetwijfeld wel eens uh, sportieve types gedaan hebben. even denken. Ja, ooit in mijn vroegere jaren bij Berkine heb ik wel een wielrenster gedaan. Ja, en uh, uh, uh, ja, wel uh, uh, gymtypes uh, gym en zo weet ik het. Uh, aerobic uh, fitness ja, ja, ja, ja, precies dat soort dingen. En, en voetbal, ja, wel zeker. Ik heb uh, de zus van Ruud Gullit, Riet Gullit heb ik gedaan. En later ook... Uh, van Hanegem, of uh, een uh, ja, dat soort uh, ja, voetbalvrouwen ja, en, uh, ja. ja want we, we kennen je natuurlijk vooral ja. van typertjes. Ja. maar um, ja, ja, je maakt um, tegenwoordig ook reclame. Hè? Ja kennen we je ook van? Heb ik ja. Gedaan, maar ja. en dat zei ik al ja. net voor acht. of uh, voor uh, zevenen ja. half acht, Jeetje, ik ben helemaal de tijd kwijt. Zei ik het al? Uh, je zingt ook hele mooie bijzondere liedjes en daar willen we even iets van laten horen. Mag ik even stilstaan, even in mijn arm knijpen Opdat ik niet vergeet, opdat ik straks nog helder weet Hoe het voelde het applaus, de atmosfeer hier in het theater Zo'n zuivere herinnering bewaar ik graag voor laat Voor als ik ooit verdrietig ben, bang of ongelukkig ben Of als u mij al vergeten bent heb ik nog dit moment? Mag ik even stilstaan? Even in mijn arm knijpen. Tot mijn ziel door laten dringen. Dat dit echt is en geen fake. Waar velen slechts van dromen. Het succes, en eigen show. Het is mij toch overkomen. Dankzij jullie sowieso. Als ik straks een bejaarde ben, uitgereest en uitgerend. misschien wel kind of half dement. Weet ik nog dit moment. Bedankt, Rotterdam. Tot ziens. Ja, het, het slotlied van een van ja. uw shows. Ja. Dat zingt u mooi, hè? Ja, als ik dit terug hoor, dan denk ik. Wauw. Uh, niet eens zo uh, mooi gezongen, hoor. Niet? Nee, nee maar het, dit, dit was wel zo'n... Uh, nou ja, op een avond zing je 14, 16 liedjes, zeg maar. En met name ook uh, waarin je... Ik, ik heb van kinds af aan echt zangeres willen worden. En uh, vooral ook heel veel stemmen geïmiteerd, zeg maar. Van, van Franse chansonnières, uh, van Engelse, uh, Amerikaanse ja, artiesten. En... Um, en dit was eigenlijk meer een praatstukje, zeg maar. Zo'n beetje even zo'n gevoelig liedje aan het einde van de show. Om duidelijk te, te, te laten merken van ja, na de hele. Nou ja, alles. Uh, het hele geweld. Want er zit heel veel muziek is zo'n show ook. Uh, Artiestenimitaties. Nou ja, daarna even zo heel klein bedankt. Dit, dit moment, zeg maar. Ja, ik. want voor u of voor jou ja. is dat natuurlijk zo. Hè? Je zegt het gevoel van het applaus. Ja. Wat is dat voor gevoel? Ja. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk heel uh, nou ja, paradoxaal eigenlijk. E, enerzijds denk je van, uh, soms is het, uh, tilt het je op, een slotapplaus. En ook, uh, ja, het zit er weer op vooral. Want je gaat toch altijd met een vorm van, uh, ja, bijna iedere avond toch met een beetje podium op. Van, hey, ga ik het weer bewijzen vanavond? En uh, ja, je wilt er het beste van maken. En als dan het slotapplaus uh, losbarst, dan is dat hè, hè, je nou ja, je, hebt je, examen, je hebt je examen weer achter de rug of zo. Je bent weer geslaagd vanavond. Of ja. uh, de ene keer voor jezelf met een beter cijfer dan de andere keer. Ja, dus, uh, is het wel eens een tien? Uh, um, zelden. <laughs> zelden. Want uh, nee, ik ben wel... Um, ik, ik, ik ben toch wel heel kritisch op mezelf, zeg maar. Ik bedoel, maar je hebt er avonden bij. Ja. Van de, van de 130, 140 avonden dat je optreedt in die, in die acht maanden, dat uh, theaterseizoen is uh, per jaar, dan, dan ja, zitten er drie, vier, vijf avonden bij. Je denkt: hé, hey, dit was hem helemaal. Dit, dit ging dit zo hij zijn. Ja. Ja. Want je gaat natuurlijk over als het allemaal voorbij is. Ja. Ben je ja. daarmee bezig? Uh, oh, in dit geval... <tiek> nee, dat was eigenlijk een beetje het einde van de... Het is het einde van de show. En inderdaad, als je zegt... Uh, als ik straks een bejaarde ben... Of al oh, ben ik dement... Dan zou ik nog... Ken ik nog dat gevoel van... Hoe voelt zo'n slotapplaus? Ja, ja maar... Uh, het gekke is, als kind van acht jaar kreeg ik een gitaar. En dan zat ik op de rand van het bad, in de badkamer. Dan galmde het zo mooi. <lacht> en als ik dan mijn ogen dicht deed, dan voelde dat al alsof ik in een theater stond. En uh, uh, ja, eigenlijk, ik heb dat verhaal eens eerder verteld. Maar als beneden dan in, in huis iemand toevallig het toilet doortrok, dan hoorde je zo hoorde je dat zo door die badkamer gaan. Dat klonk ook altijd als een slotapplaus. Dus uh, als kind droomdiktaal van. En ik moet zeggen, het, uh, het, uh, ja, het blijft hetzelfde gevoel. Het klinkt ja. natuurlijk wel anders. Maar, maar uh, wat is het gevoel? Kun je daar woorden aan geven? Ja, voor mij, voordat ik start, iedere avond, theater... Uh, ik vind in het leven niets gewoon. Hè. Ik bedoel... Uh, er kan van alles misgaan. Of, uh, uh, en niet dat ik daar de hele dag mee bezig ben. Maar vlak voor een voorstelling. Ja, dat is eigenlijk net als uh, een, een, een reis maken. Je hoopt dat het goed gaat die hele avond. Dat we er allemaal zonder kleerscheuren. En ja. iedereen met goed gevoel die avond doorkomt. En maar dat is wat anders. Voor die dat... tijd ja. ben ik altijd even een kruisje maken. Oké. Okay. Hopen dat het allemaal goed gaat. En het slotapplaus kijk ik in de spots. En dat is dat, dat eeuwigezelfde gevoel van... Bedankt. Het is weer gelukt. Het ging goed. Uh, uh, en, en ik denk altijd hetzelfde. Ik vond het weer zo leuk, mag ik morgen weer. Dat is wat ik vraag of zeg. Of ja, want dat eigenlijk... kleine meisje daar in die badkamer. Ja, dat blijft. Ja, dat is, het is wel datzelfde gevoel. Ja. En, en wat is dan uiteindelijk het. Uh, de, de, de, ik bedoel, ik sta niet op een podium ja, namelijk. Ja. Waarom wilde je dat dan? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk toch wel, ik heb ook wel eens een, een, een slotlied gehad. Ik heb natuurlijk 21 shows al geschreven. En, en iedere keer moet je wel wat anders verzinnen. En het ja. is een heel ander gevoel. Ik heb ook wel eens het voorbestemd gevoel gehad. Hè, waarom mijn ouders juist op dat moment. Net, mijn moeder net geen hoofdpijn had. En ik werd gevormd, zou ik maar zeggen. En ik ter wereld kwam. Ja, daar kan je ook iets, iets heel qua tekst iets moois van maken. En dan uh, voelt het als, als voorbestemd. Misschien als kind heb ik wel... Het heeft me zo lang geduurd... voordat ik doorbrak in Nederland. Zeg maar, vanaf mijn achtste. Ik kreeg die gitaar. Wist ik van... Ik, ik werd uit bed gehaald ook even... Uh, om de Rudy Krell show te zien. Dat vergeet ik nooit meer. Ik kwam zelf uit een familie. Donkere pakhuis. We gingen nooit op vakantie. Mijn ouders waren altijd aan het werk... En mijn broer en mijn zusjes, wij moesten meehelpen in zomervakanties. Stond je in het donkere pakhuis, iedereen ging naar het zwembad. En wij moesten dan de lege flessen uitzoeken. Je kon altijd helpen in je vakantie, begrijp je? Dus misschien ja. dat daar dat gevoel van kwam dat je die show zag, dat licht, dat wauw. Dat, en ik dacht, dat wil ik ook. Stond voor mij zo vast. Dit wil ik later. In studio's, licht, mooi. Nou ja, ik zit nou in de studio. Het is allemaal zo licht en zo mooi niet, hè? dat weten we allemaal. <lacht> maar het was wel dat gevoel als kind. Dat leek me helemaal het einde. Ik had er een droombeeld bij. Ja. En dat dat droombeeld, ja, dat... dat... De realiteit is uh, net als elk mensenleven heeft goede en slechte kanten. Uh, Wat is een slechte kant? Uh, ik vind de stress van het vak, uh, de, de spanning altijd bewijzen. En ook hoge bomen vangen veel wind. Bedoel ik bedoel, ook uh, met name tegenwoordig met, met communicatie en zo op, op Twitter of dingen. Ja. Mensen kunnen hard reageren. Ja. Ik bedoel, Weet je er nog eentje die je inderdaad echt door je ziel sneed? Uh, nou, ik heb ook wel eens recensies gehad. Ik bedoel, die 30 jaar. Mensen die ook over me oordelen terwijl ze de show nooit hebben gezien. Ja. Want het feit dat het natuurlijk toch 30 jaar uitverkocht, mensen komen. Is niet alleen mijn verdienste. Ik heb ook een geweldige muzikale groep. Um... Maar is het zo dat je ze leest? En... Uh, nou, uh, nou, wat ik ook tegenwoordig niet meer of zo. En en ik moet zeggen, de laatste tien jaar zijn de recensies altijd wel een vakvrouw of goed of. Ik bedoel, uiteindelijk uh, zal ik toch wel iets kunnen als je dit dertig jaar. Ja. Volgt, maar het zo. raakt je wel. Maar tuurlijk, als mensen vervelende dingen over je zeggen of dingen die niet kloppen, ja, dat doet altijd een beetje pijn. Ja natuurlijk, dat snap ik. heel erg um, wakker van liggen doe ik nu niet, niet, meer. Meer. Ja, nee, niet meer. nee, nee, nee, meer. Ik, ik, uh, ik ga altijd maar wat anders doen. En zo. De hond uitlaten, ook als ik mezelf terugzie op tv. Ofzo, soms denk ik, ah, niet. Maar ik ben ook zelden tevreden over mezelf, dus dat scheelt ook wel. We gaan heel even luisteren naar wat, uh, wat typetjes die jij nadoet. Even luisteren, ja. oké? Okay? Ik heb nog even, ik heb nog even. En ik heb die blog in vals voor vaderzangeres. Maar ik wil bijna op queen of jazz. En dan een petit chanson pour mon amour, voor Nicolas Sarkozy, mon mari. Ik was fotomodel en ook pornoster. Met een mooie stem, mooie derrière. Maar ik werd al oud, ik zat zonder vent. En toen viel mijn oog op de president. Het was spectaculair. Mooie PR voor mijn carrière. Hij was miljonair en ook elitair. Grappig is dat uh, Tineke Schouten, die dit zingt, dus hier tegenover de... mij zit en helemaal serieus zit. Ja, ik zit nou te luisteren en dan denk ik, oef, als ik dit hoor, wanneer is dit opgenomen, denk ik dan, is dat een van de eerste opnames geweest uit uh, de tryoutperiode. Want ja, hij, ik, hij moet dan veel vloeiender en woef, uh, Franser, weet je wel. En, nou, ik vind hem leuk. Ja, dat, ja, ik luister al weer te kritisch. Ja, ja, ja, ja de kritiekaster in ja. jezelf. Rita Rijs, om te beginnen, hè, ja, die doe je ja. na. Weet zij nou dat jij je haar nadoet? Nou, ik denk dat mensen dat wel horen, ja. Ja. Ik doe natuurlijk iedere show uh, vier of uh, vijf artiesten na. Uh, En Dat zijn er in, in, in de loop van de jaren al een stuk of zestig, zeventig heb geweest. Heb je wel eens reacties gekregen van mensen? Ja, leuke reacties. Uh, eigenlijk alleen maar leuk, want eigenlijk wil ik ook nooit iemand echt onderuit halen. Of, van wie uh, heb je wel eens uh, een reactie gekregen? Uh, nou, ik, ik heb zoveel gedaan. Uh, Vanessa, hij is ook wel komen kijken. Bijvoorbeeld volgende praat ik over twintig jaar geleden... Uh, uh, God, ik moet even denken hoor. Een, een grote, maar ik heb veel buitenlandse sterren ook wel gedaan. Um, maar van Nederlands, ja, uh, Corrie Koning, samen Of, eh, uh, uh, ik maak er altijd iets geks van. Twars heb ik gedaan, die hebben ook uh, gereageerd. En wat, ja. die vinden die leuk. Ja, joh, dat vinden ze allemaal leuk. Het is eigenlijk best wel een. een, een, een, een... Ja. Een eer ergens? Ja, nou, nee, natuurlijk denk ik wel, want je moet wel een artiest zijn die het grote publiek ja. direct herkent. Je kan niet zomaar iedereen daarvoor. Uh, en Carla Bruni, hè, natuurlijk. Ja, de, Carla de, Bruni. De, ja, de echtgenoten van ja. oud-president Sarkozy, die doe je ook. Dat zei dank ja, twee jaar, uh, want die show loopt natuurlijk uh, twee seizoenen, twee theaterseizoenen, en hij zat precies nog als president de laatste week dat ik, uh, dus want ze, uh, hij, hij kwam ook altijd mee op. Ik heb een op podium. En uh, dat is een Belgische jongen. Die lijkt ook veel op die Grijs pruikje deden we dan bij hem op en zo. En die bracht hem gitaar op en zo. In het begin van de show kwamen ze ook al door de show gewandeld. Carla Bruni met haar man. Ja. Op het vliegveld. En, en dan bestuurde. Hoe, hoe kom jij tot een goede imitatie? Ja, je, je pakt uh, YouTube of zo. En Dan zie je haar zitten met de gitaar. En dat uh, Franse chanson wat ze dan zong. Dacht ik, oh, dat kan ik mooi gebruiken. Dat is een van haar bekendere liedjes. Ja, voor zover. Want toen ik met haar startte... Van mensen, ja, maar we kennen het helemaal niet. Maar godzijdank uh, werd ze bekend. Ja, precies. Maar uh, je gaat letterlijk YouTube en dan niet één keer, neem ik aan, maar honderd keer kijken. Nou, nee, ik ben zeker niet iemand die iets honderd keer bestudeert. Nee, nee ik moet uh, het gevoel hebben. In tryoutfase, ik moet denken, oh, dit kan ik aan, zeg maar. Of dit kan ik gelijkend maken. En dat, ik, ik ben dan niet van het spat gelijken. Maar dit moet in ook voor het grote publiek... moet ze er staan typen, de grap, de, het maniertje. En misschien het maniertje uitvergroten, dat ja. wel. En zijn er mensen die je niet nadurft te doen? Ja, er zijn er wel die, die, die moeilijk zijn of zo. Wie? Oui? Uh, nou, ik zit nu bijvoorbeeld wel, er wordt wel groep aan. Je moet een keer pattybrand doen hoor, je show of noem maar eens. En dan denk je, ja, maar een uh, beetje de, de, de, de donkere huid. En, en, en bedoel, daar ben ik dan toch iets te. Ik vind ook, het moet er, als het op podium komt, hè, en ja, nou ook op de achterste rij, moeten we allemaal even uitzien. Alsof je. Ik heb Marijke Helwegen, eh, Kaamdorp, eh, Karin Bloemen, dat soort types allemaal wel. Maar die kun je mooi neerzetten zo. En ook wel met eh, qua stem. Ja, want hoe komen ze bij maar jou of door mee. jouw ballotage? Of, of ze inderdaad eh, nagedaan. Nou, gaan als ik eh, thuis zit te schrijven, ik moet dus nu ook, of ben nu bezig met schrijven een Nieuwe Show. En dan bedenk je, wie ga ik nu eens doen? En dan heb je een hele rij aan mensen van, oh, misschien die, misschien die. Uh, ja, dan zit ik voor mezelf uit mijn bureautje en, en te schrijven en te denken... Uh, wat zijn woorden die ze veel gebruiken? Dus dan, dan beluister je wel hun stemmen, uh, klanken. En als ik dan voor mezelf zit te schrijven, kan er ook iets grappigs mee nog. En, uh, en de stem voor mezelf een beetje dat ik denk, ja, dat klinkt. En in repetitietijd doe ik dat. En als mijn muzikanten, ik heb natuurlijk acht muzikanten... Als die zeggen, oh, schouder is leuk, of oh, dan moet je erin houden, of oh, wat gek. Nou, dan houden we hem erin. Ja. En eh, als het een beetje matig blijft, nou dan probeer ik het misschien uit. Maar dan houdt het ook wel op, hoor. Ik bedoel, als ik denk, nee, dat wordt het niet... Ik heb bijvoorbeeld ooit Gerard Joling, die stem, die kon ik precies nadoen. He, ticket to the tropics en zo. Dat. Maar het bleef een vrouwengezicht op het podium. Dan kan je wel een heel klein pruikje Maar dat moet zo snel. Ja. Ik moet met hele snelle verkleedpartijen. Uh, ja, dat toch iets, werd het niet, was niet goed genoeg voor je gevoel. Ja, precies. We gaan uh, luisteren naar, wederom, een mooi uh, nummer ja? van jou. Um, deze eeuw. Oké. Okay. Ik leef. Ik leef gehaast, het gaat in een sneltreinvaart. Ik streek naar dat stukje paradijs op aard. Maar Adam en Eva zijn al lang vervaagd. Geluk. Wet geld en luxe, kennis en bezit. Met zekerheid, het liefst nog zwart op wit, maar je raakt het kwijt aan het einde van de reed. Ik sluit mijn ogen voor de waarheid, ik sluit mijn ogen, maar ik zie in het zwart van mij. En wist maar voor zo. Misschien. Over zo'n twintig, dertig jaar misschien. Op supersonische tv's misschien. Dat onze kinderen nog dat spookje zien. Van toen, dolfijnen in een blauwe oceaan, vogelkolonies onder heldere maan. Van wilde dieren. Vrolijk van, hè? <laughs> Tien keer deze eeuw worden we ook niet vrolijk van. Maar toch heb je het geschreven zelf. Ja, ja, ja. Want hoe moet ik me jou voorstellen? Hoe kom jij tot zo'n nummer? Ja, ik ben best wel. Uh, uh, als, ik, als ik te veel tijd heb, uh, kan ik ook wel somber worden, hoor. En, en ook wel uh, de. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zie natuurlijk ook wel wat, wat er mis kan gaan in uh, de wereld. Ik probeer, uh, laat ik het zo zeggen, um, 80. 85, 90 procent van show shows vrolijk. Maar dus af en toe zijn er ook wat dingen. Ja, dan, dan gooi ik wel eens een lied tussendoor. Toch even. Ja, dat zijn ook mijn gevoelens. Ja, Zo. sluit je ja. je ogen ja. als je zingt. Ja. ja. Voor je gevoel te veel? Nou ja, we, we sluiten onze ogen voor. Eh, tenminste, ik, ik, ik ook wel. Ik bedoel, het leven gaat snel. En eh, je geeft je wel rekenschap van dingen die, die, die niet goed zijn en, en, en, en die goed gaan. Maar. Uh, je vindt vaak het ben je ook zo snel bezig, ja. dat net wat ik zeg, uh, we sluiten onze ogen. Maar, maar uh, je kunt nu ook, ook, ook niet altijd op de barricade... Nee, staat, nee maar toch kan van jij in, in je show ja. in elk geval ja, er iets over af zien. Ja. Even Hoe moet ik me jou voorstellen? Zit jij thuis achter een computertje, leesbrilletje op... en tikker, tikker, tik. achter een kompje? Leesbrilletje, ja, tegenwoordig wel. <laughs> en uh, computer, ja, nou, ik ben ook... Um, ja, ik, ik schrijf bijvoorbeeld graag, en dan ga ik liever bijvoorbeeld richting zee... Een hotelkamertje. En echt, want dan wil ik ook helemaal niet meer gestoord worden. In je want, eentje. Ja, want als ik thuis ben, laat ik me de hele dag afleiden. Ja. Dus als echt het uh, creatief proces daar moet zijn... dan uh, ga ik vaak een paar weken naar zee. Hotelkamer, heel suf. Joggingspak, uh, uh, stapels, boeken mee. Uh, Wat voor waar boeken? Waar ik het over wil hebben. Nou, als ik een onderwerp heb, zal ik zeggen, mm. hè, wil ik het over het leger hebben. Een gek type over het leger. of weet ik het wel. Dan lees je, je echt in. Supermarkt. Ja, het is wel leuk als je een beetje meer... Echt de ins en outs weet dan. Of um, inderdaad, computer mee. wat, wat uh, filmpjes ja. En herkent het personeel van zo'n... Want <laughs> ja, je ziet het uiteindelijk toch het heel het anders wel, Maar ja, Nederlanders zijn gelukkig wel heel nuchter en zo. De, en die vallen je niet lastig? Nee, en ik vind het ook niet zo... Ik, ik ben zelf wel heel erg uh, sociaal mens. Hoor. Ik hou wel van een praatje, dus als ik op straat word uh, aangesproken... vind ik dat ook niet erg en, en leuk, gezellig. En... Um, maar daarom inderdaad uh, aan, aan zee. Dan kun je grote strandwandelingen maken, Juppie, met een zonnebrilletje op. Uh, Al lopend kom ik ook op veel uh, teksten en ideeën. Ja. Had jij nou een voorbeeld toen jij 30 jaar geleden begon? Was er iemand, hè, dat kleine meisje van ja, op die in die badkamer? Ja, als kind was ik dus, want in die Rudy Krell show zag ik dan Esther en Abraham Overim. Uh, nou ja, dat was zo'n prachtig echtpaar. Zij zong zo prachtig zuiver. Hij speelde gitaar. En vanaf die dag heb ik uh, ook plaatjes gekocht. En dat, uh, nou ja. in die tijd waren er ook geen computers of wat dan ook. Dus als kind had je je pick-upje en honderd keer het plaatje draaien... en na proberen te spelen. Dus allemaal handwerk. Zou ja. ik zeggen. Uiteindelijk heb jij dit jaar twee erkenningen gekregen. ja. Twee, Toch? Ja, Toch? Ja, ja, de, ja. Je hebt de, een bosbeeld gekregen in Karin. Ja, oh ja natuurlijk ook. Toch? Nog. Ja, dat niet vergeten. Dan... Ja, was ook de af, ja, afgelopen jaar. Ja, en ja. uh, de Johan ziet prijs. Ja, de Johan prijs ja. Zit er nu een andere Tieneke schouder tegenover mij... doordat ze die prijs heeft gekregen... dan als je ze niet gekregen had? Um, mm, nee, dat denk ik niet. Nee. Ik moet zeggen dat het wel twee hele mooie prijzen waren. Ja. Twee echt, dat je denkt, wauw. Uh, dat voelde als een enorme erkenning, ja. Dat wel. En is dat anders? Nou, ik denk, doordat ik dertig jaar bezig ben... ik heb wel... Uh, wel, ja... hier en daar werd... ik vroeger wel eens wat... Uh, hé, lieten ze me een beetje links uh, liggen van... nou ja, het was niet echt... je van Het of... Uh, het mocht geen naam hebben, terwijl ik hartstikke uitverkocht was... en, en alles zelf schreef. En ook... Uh, misschien dat tien dat shows gele geleden... er wel een betere show bij zat dan... Uh, dan wat ja. ik misschien nu maak of zo... Dat, Ligt maar, maar, maar dat het is voelt wel uh, goed. Wel, wel prettig, gewoon als een extra stempel. Maar is goed, staan. is inderdaad goed, dat is een, laten we zeggen, een acht. <lacht> het is ja. niet meer dan dat. Ja, nou, nee, ik denk dat ik, wat, wat betreft mijn, uh, ik denk wel dat ik het mooiste vak heb wat er is. Uh, ik, ik heb mijn eigen orkest, acht man. Uh, mijn decors, ik mag zelf schrijven. Uh, dus dat is allemaal heel mooi. Maar of ik over mezelf uh, tevreden ben... Ja, je, wilt, je er zijn altijd wel weer dingen die je nog wel weer wilt. Je denkt, nou... Wat zou je beter nog willen? Nou, misschien het... Uh, het lijkt me ook leuk om in de toekomst wat meer te acteren of zo. Misschien zou ik ook wel eens een mooie toneelrollen willen doen. En ik heb ook wel, ik zeg ook hele mooie... Gevoelige stukjes geschreven, maar door de mensen om me heen. Nee, het publiek wil lachen, weet je wel. En, en het publiek vond het vaak heel mooi, die mooie stukjes. Maar producenten of mensen, nee, kom, te lachen. Haal dat er maar even uit. Zoals een show te, te lang was, werden die stukjes moest het eerste eruit. En, uh, Want er moet gelachen worden? Ja, er moet gelachen worden. Daarin werd wel vaak geadviseerd, daarin ben je unieker, of unieker zeg maar. Dan. Mm -hmm. Uh, acteren, acteurs en actrices zijn er genoeg. Doe jij nou maar gewoon. Laat die mensen dan nou maar lekker lachen. Begrijp? En had je dat ook al hè, vroeg door mm. dat je zo grappig was? Want zingen is één, maar ja. grappig zijn ze natuurlijk twee. Mm. Nee, want ik wilde echt zangeres worden van mooie liedjes. Frans Jansson, tot mijn achttiende heb ik in folkclubs en honderden liedjes in, in Spaans-talig, uh, Frans-talig en zo. Ik schreef ook Engels-talig, Hebreeuwse liedjes, eigenlijk van alles. Kleinkunst. Ik wilde echt zangeres worden. Maar doordat ik bij Oli Muller en Berkien in het cabaret kwam... Uh, eigenlijk voor de grap, zeg maar. Hè? Want uh, ja, doe je even mee. Ja. Nou, ik had toch niks te doen het weekend. Ik begon met de mooie liedjes, maar dan riepen ze... kan je ook gekke types? Ja, ik denk dat ook. Het, het imiteren of de accentjes of dat soort dingen... dat leer je wel, denk ik, door muzikaal gevoel. En ik denk ook wel dat uh, uh, humor is ook vooral... Timen, maar dat is ook bijna iets muzikaals. Want als ik een grap maak en, en ik kan honderd avonden dezelfde grap en ik weet dat daar een keiharde lach op komt en als diezelfde grap als ik me één keer <coughs> dit tussendoor doe, is de totale grap weg, alhoewel die grap net zo leuk is. Maar je, je kunt niet je adem verkeerd. Hij moet er Paf in. Is net als, en daarom is het ook wel een interessant vak. Want uh, je bent heel erg bezig per avond op dat podium. Uh, eigenlijk net als een voetballer kan ik hem heel mooi strak inschieten. Ik bedoel, je vraagt ook niet aan de voetballer. Vind je het nog wel leuk om te voetballen? Ja. Uh, iedere wedstrijd is anders. Maar je weet wel waar je naartoe moet. En je analyseert het dan na afloop als er niet gelachen ja, werd? Ja, ik kan dat met mijn. Uh, ik, ik heb een hele leuke jonge podium en die, die, uh, die rijdt me ook. Uh, Berger, en na afloop hebben we heel vaak, bespreken wij... Dus wat, wat, wat was ik daar te langzaam, wat was ik daar te, te snel... en wat ging die er goed in? Hè? Wat is ja, ja. Serieuze kant ja, eigenlijk ja, van het vak. Ja, je zit het helemaal weer te bespreken. Hoe wat je nog beter had gekund? Of, ja, en is het ook wel eens, want dat kan ik me voorstellen... dat iedereen natuurlijk altijd denkt, oh leuk, Tineke Schouten. Ja. Dat je natuurlijk ook inderdaad wel eens momenten hebt... dat het niet grappig is. Heb je dan pijn in je buik op dat podium... als er inderdaad niet gelachen is. Ja, wordt? ik heb wel avonden in die dertig jaar... zijn er wel avonden bij geweest... dat het gek is, die, die kun je ook nog herinneren eh, of dat je zwaar griep had en zo en en, en dan neem ik mezelf nog kwalijk want ik denk verdorie die mensen hebben betaald ik was die avond was ik niet uh, ja dan worstel je doorheen en het, ik kan kennissen in de zalen bezitten die zeggen oh we hebben niks gemerkt hoor maar voor mezelf ja was het, was dan het dan niet? niet verfijnd of niet goed genoeg of nee. uh, en ook wel ja dus je hebt ook wel eens uh, ellende dagen ik heb soms ik om half acht en ik, ik moet echt niet vandaag hoor ik kan het echt niet en nee. En je gaat het podium op en het gekke is, net of het is zo'n wisselwerking en zo'n energie. Ja. En er uh, ja. is een, uh, een nieuw programma in de maak. Het uh, moet niet gekker worden, heet hij? Ja, het moet niet gekker worden, ja, worden. Heel veel succes daarmee. Het, dank is, je wel. Uh, het is alweer bijna acht uur. Okay. En uh, rest mij te zeggen dat ik uh, morgen ook nog een zomers ontmoeting heb en dan zit ik hier met uh, Hero Brinkman. Vanavond zat ik hier dus met comedienne Tineke Schout. Heel hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Morgen Hero Binkman. Uh, tegenwoordig is hij dus lijsttrekker van de, de DPK. Ik mag even oefenen. Democratisch politiek keerpunt. Nog een hele fijne avond. De oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer verhuisd. We staan hier met een tent met twee kinderen. Ja, het is heel gezellig en heel leuk. Ik neem je mee.